Clemens Peters met het NOS-journaal. In gelekte documenten haalt de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten hard uit naar president Trump. Hij noemt hem lomp en onbekwaam. In het Witte Huis woedt volgens hem een machtsstrijd en van samenhangend beleid zou geen sprake zijn. Volgens ambassadeur Derrick is Trump gevoelig voor complimenten en is hij tijdens het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk volledig ingepalmd door alle loftuitingen, het staatsbanket en het gesprek met koningin Elizabeth. De krant The Daily Mail heeft de memo's van de ambassadeur ingezien. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat van ambassadeur nu eenmaal wordt verwacht dat ze eerlijk en ongezouten hun mening geven. In Beverwijk is een man de afgelopen avond korte tijd ontvoerd geweest door drie mannen in een busje. Hij werd volgens getuigen uit zijn woning gehaald waarbij werd geschoten. Even later trof de politie de man gewond aan op straat. Onduidelijk is of hij is vrijgelaten of dat hij is ontsnapt. De politie heeft het busje tot staan gebracht en pakte de drie inzittenden op.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 In Sint-Petersburg zijn de slachtoffers begraven van de brand in een Russische onderzeeër afgelopen maandag. Veertien opvarenden kwamen daarbij om het leven. De Russische overheid is spaarzaam met details over het ongeluk in de Barendzee, omdat de missie staatsgeheim was. Bekend is dat de doden stikten door giftige rook, maar over de oorzaak van die brand of zelfs de naam van het vaartuig wordt gezwegen. Het weer. In het zuidoosten is het eerst nog bewolkt. Verder vandaag een mix van zon en stapelwolken. Vooral in het noorden is een enkele bui mogelijk. Vanmiddag wordt het in het noorden 17 graden, in het zuidoosten circa 21. Dit was het NOS-journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en sieren.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 my shoulders wait in the dirt under me yeah, yeah. Oh,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 of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh, I'm walking from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems, or the few that lifted me, tilted to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...